Twee uur. Het NOS-journaal. Dick Terhark. In Nederland zijn geen besmette eieren uit Duitsland in de winkels terechtgekomen, zegt de Voedsel- en Warenautoriteit. Volgens het Duitse ministerie van Landbouw zijn 136.000 eieren. die met dioxine zijn besmet. geleverd aan een bedrijf in Barneveld. De eieren zouden op 3 en 5 december zijn geleverd. door een bedrijf uit de deelstaat Sachsen-Anhalt. in het midden van Duitsland. Dat bedrijf mag inmiddels geen eieren meer leveren.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 Iraan beschuldigt haar van staatsondermijnende activiteiten. De verwachting is dat die uitspraak er binnen twee maanden is.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit Is De Dag, de dagelijkse talkshow van de EO op Radio 1. Eén van onze gasten gaat dit nooit meer doen. Hé, ik ben een bekende Nederlander, jawel. Niet alleen hier in de buurt, tot aan Den Haag aan toe. Ik was een keer in Den Haag, ik liep middags een beetje zo door het centrum. Begon er een wildvreemde vrouw enorm naar mij te zwaaien. Nou echt geen idee wie het was, ze hadden zo'n gouden koers. Ja, Herman Vinkers, u heeft besloten om te stoppen met cabaret. En als iemand u dan gaat vragen nu wat u voor de kost doet, wat zegt u dan? Uh, nou, dat is. Te... Ik ben nu mijn DVD aan de man aan het brengen. Maar het is niet waar dat ik uh, nooit meer dit ga doen. Men heeft mij gevraagd of er plannen zijn voor een nieuw programma. En die zijn er niet, die plannen. Maar dat wil niet zeggen dat ik het nooit meer ga doen. Oh, ja, er is nog hoop. <laughs> er is nog hoop. Gisteren werd een Pakistanse gouverneur vermoord door een van zijn eigen beveiligers. De man werd gezien als een van de belangrijkste verdedigers van de rechten van vrouwen en minderheden. Susanne Koster is correspondent in Pakistan en ze is onderweg naar de studio hier. Heeft u een grote kans op een te hoge bloeddruk of loopt u meer dan normaal risico op dementie? Sinds deze week kunt u dat checken met een test op internet. We gaan het er straks over hebben met ethicus Ghilene van Tiel. Ghilene, ga jij zo'n test invullen? Nee, ik ben al op de site geweest, maar uh, ik heb al vaker mezelf onthouden van allerlei zelftests die je kon doen. En dat hou ik bij deze ook maar uh, voorbij laten gaan. Dichter bij de dag is vandaag Jared Brown. Ja, aan het eind van dit uur horen we zijn gedicht. En heeft u een vraag aan onze gasten of wilt u reageren? Ga dan naar onze site ditistedag.nu of mail naar ditistedag.eo.nl. Mee discussiëren kan ook via Twitter. Gebruik dan in uw tweet de hashtag DIDD. Ik zei net dat Suzanne Koster onderweg was in onze studio. Het is nog sterkers, is er al. Goedemiddag, ja, hartelijk welkom. Goedemiddag. Ik zei net al, correspondent in Pakistan. Uh, is het niet vreemd om dan nu hier te zijn? Uh, het is vooral vreemd als er zoiets groots gebeurt en ik ben hier... want dat maakt dan eigenlijk nog meer indruk. Want je bent helemaal niet bij bezig dat zoiets kan gebeuren. En daar natuurlijk wel. Terwijl je, als je daar zit, dan denk je voortdurend... er kan iets gebeuren. Ja. Je bent hier, het zal daar wel rustig zijn... en dat is dan even niet zo. Ja, ja. Ja. Um, gisteren werd dus een Pakistaanse gouverneur vermoord. Salman Tazir, spreek ik dat goed uit zo? Ja, ja. ja. Wat is het voor man? Ja, het was een heel uh, uitgesproken iemand, een liberaal. Iemand die ook niet bang was om zijn mening te verkondigen... in een land waar veel mensen dat wel zijn. Hij was bijvoorbeeld uh, voor um, het veranderen van de blasfemiewet. Dat was uh, heel controversieel. Dat was iets waarvan veel mensen zeiden... moet hij dat nou zo open zeggen? En moet hij nou um, ja, zo open zijn in zijn standpunten? Want het is gewoon heel gevaarlijk. En ja. dat blijkt... Want die wet die verbood godslastering? Die verbiedt godslastering, die verbiedt het uh, beledigen van uh, de profeet ook. En daar is laatst een vrouw voor ter, voor ter dood veroordeeld. En daar uh, sprong hij dus ook voor op de bres. Ja. En dat, uh, ja, dat heeft veel mensen geraakt. Want uh, ja, veel mensen zijn er gewoon van overtuigd dat zij dat gedaan heeft. En dus dood moet. Oh ja. Hij is gouverneur, ben je dan hoog? Nou ja je, hebt, uh, uh, ja, je bent als een hond zonder tanden. Dat kun je zeggen. Alleen... Um, het, het probleem in Pakistan is dat dat allemaal niet zoveel uitmaakt als je maar dicht uh, bij de belangrijke leider staat. En dat stond hij. Hij, was bijvoorbeeld, hij stond dicht bij de president van het land. Hij stond dicht bij andere uh, belangrijke politieke mensen. Dus dat maakt hem belangrijk en invloedrijk. En, invloedrijk, ja. Ja. en uh, hoe heftig is dit nieuws dan? Hoe hard komt dit aan? Ja, er zijn, uh, dat vond ik zelf het, het meest schokkerende, dat um, allerlei oelema, dus de religieuze geleerden in, in Pakistan met, met veel aanhang hebben gezegd dat je vooral niet voor hem moest bidden. Met andere woorden, wij veroordelen deze moord niet, uh, ook al vindt die plaats uh, ja, buiten, buiten het recht om. Het is, het is gewoon uh, niet, niet wettelijk volgens de Pakistanse wet. Betekent dit dat er dit soort moorden nog meer kunnen plaatsvinden? Ja, en, en sterker nog, ze hebben al plaatsgevonden. Ik denk dat de eerste belangrijke moord in, in 2007 was. En eigenlijk vinden dit soort moorden gewoon um, sindsdien plaats. Er is een belangrijke religieuze leider vermoord in oktober. Die sprak zich ook uit tegen zelfmoordaanslagen, aanslagen. Tegen de Taliban en, en hun gewelddadige praktijken. En zo zijn er veel meer mensen. Um, ook mensen die worden gezien als seculier, seculiere politici die worden geraakt. Ja. Ja, bizar detail. De dader was zijn uh, lijfwacht. Ja, dat, uh, dat is inderdaad bizar. En, en Het gebeurde ook nog eens in een gebied... wat als heel erg beveiligd wordt gezien. Maar ja, daar heb je dus niks aan... als je eigen lijfwacht uh, het op je gemunt heeft. Ja. Het was ook nog een elite-macht... Uh, aangesteld door uh, de overheid uh, van de provincie... waar hij uh, gouverneur van was. Dus uh, ja, daar zal... Uh, onderzoek naar gedaan moeten worden. Maar goed, die man heeft al aangegeven waarom hij het gedaan heeft. Namelijk. Namelijk, uh, hij was uh, tegen die, uh, of tenminste, hij wilde de blasfemiewet veranderen. en dat uh, vond de lijfwacht uh, niet kunnen. Niet kunnen ja. nou, ik heb ook foto's van hem gezien waar hij vrolijk lachend op staat. Ja, ja, hij heeft inderdaad op de foto's een, een soort gezicht van. Uh, nu ga ik naar de hemel. En, en dat het idee. het wordt ook gezien als iets wat. wat Enigszins oké okay is als je iemand uh, doodt die jouw uh, geliefde geloof heeft beledigd. Maar het, het gekke is dat er allerlei wetten voor zijn in dat land. Uh, ja, waar mensen zich aan zouden moeten houden. Ja. In principe. Helemaal Vinkers in jouw uh, dvd gaat het ook over de hemel. Denk jij dat deze man er komt? Ja, ik denk iemand dood, dan leek mij de ultiemste vorm van godsluistering. <laughs> dus eigenlijk moet die ook aangeklaagd worden voor godsluistering. en die ook weer en die ook weer. En zo, ja, zo. zo gaat het me door dan. Zo kom je met de wereld een heel eindje. <laughs> ja, worden we allemaal aangeklaagd uiteindelijk. Ja. Um, die Pakistanse blasfemiewet is uh, officieel aangenomen. Uh, Asia Bibi die is daarvoor uh, veroordeeld, maar later weer vrijgesproken. Hoe is het met haar op dit moment? Ja, zij zit nog steeds in de gevangenis en zij is niet uh, vrijgesproken. Er, zou, er was sprake... Ze zou gratie krijgen, ze zou, Ja, en, en daar was deze gouverneur ook uh, de eerste, uh, waarschijnlijk de eerste die dat uh, ja, opriep. En ook degene die enigszins die invloed had om dat bij de president gedaan te krijgen. Maar goed, toen is er zo'n uh, laag uh, ellende over hem heen gekomen... dat de president ook dacht van nou, ik wacht wel even tot alles weer een beetje rustig is. Want als je dat natuurlijk zo publiekelijk gaat zeggen... En je laat je op de foto zetten met die vrouw. Want dat heeft die nu ook gedaan. Ja. Dan zet je de zaken op scherp in Pakistan. Dus die vrouw die is eigenlijk. Ik heb verschillende mensen ook gevraagd. Hoe weet je nou dat zij dat gedaan heeft. En nou en, uh, en zeggen ze. Ja dat staat in de krant. Terwijl normaal gesproken de krant ook met de het worden genomen. En vervolgens is dan de vraag. Maar als die vrouw nou. Ik bedoel, ze is nooit in school geweest. Dus hoe kan zij weten dat het blasfemie is? Hoe weet ze überhaupt iets van, van moslim of, of zelfs het christelijke geloof? Want ik bedoel, ze is christen, maar ze heeft daar ook allerlei ideeën over... die misschien helemaal niet uh, in de Bijbel staan. Want die kan ze niet lezen. Mm. Dus um, hoe kan je dan iemand veroordelen op basis van, uh, van zo'n wet? Want zij weet het misschien niet eens, maar dat, dat, dat gaat er gewoon niet in. Je beledigt het of weet en daarmee... Je, ja, Is het, het lijkt wel fijn om een zondebok te hebben, zoiets. Ja, nou ja, ik, uh, die emoties die worden natuurlijk gewoon gevoed ook in het land. En in, in, uh, in, in de scholen en in de kranten... En, Um, het is ook een beetje wel de staatsideologie om die islam te beschermen. Want dat is uh, wat het land bij elkaar zou moeten houden. Want uh, het zijn heel veel verschillende etnische groeperingen... Die, die eigenlijk allemaal een beetje strijd met elkaar hebben. Dus dat islam, dat is het, het bindende gelei uh, ja, van, van die... Ja. En uh, dat van hebben ze nodig land. om de boel bij elkaar te houden? Nou, dat, dat denken ze. Maar ja, je ziet dat dat helemaal niet werkt. Ik bedoel, er zijn verschillende gebieden waar de overheid helemaal geen macht meer heeft. je ja. was geen aanhanger van die blasfemiewet. Een week geleden interviewde jij imam Qusiri. Een van Qureshi. de Qureshi ja, denk, ja. van de grootste moskee in Peshawar. Laten we even luisteren naar wat hij zei. Het is wraak op de vijanden van islam. We moeten ze uitroeien. Dit is onze religieuze wet. Dit is het recht in onze religie. En zou u haarzelf vermoorden als u de kans had? Zeker, zegt hij. Sommige mensen zeggen dat deze wet misbruikt wordt. Wat vindt u daarvan? Er is een religieuze wet, dat is het recht in onze religie. Er is een religie van de islam, de syriët, de syriët, de syriët. de islam, de syriët, de syriët. Mensen die dat zeggen hebben geen geloof. Het is de juiste wet volgens de sharia. Ja. Kan je nou zeggen dat uh, dit soort imams uh, uh, aanslagen zoals die gisteren zijn gepleegd legitimeren? Um, ja, nou ja goed, hij, hij roept in elk op om die, die Bibi dus te, te doden. En um, ik, ik denk dat hij tot een groep behoort die zegt vooral niet bidden voor deze man... Ik, dan, daarmee toon je niet echt aan dat je het erg vindt dat dit is gebeurd in elk nee. geval. Nee. En is dat de algemene sfeer? Kun je, kun je dat zo zeggen? Um, ja, ja, die, die, die ge religieuze geleerden, niet per se hij, maar ook anderen die hebben opgeroepen. Dus tot, tot gewoon hier dit te accepteren. En die hebben wel veel macht. En, en het is ook heel moeilijk in Pakistan, al ben je het er niet mee eens... want die mensen zijn er zeker wel... om dan nog te zeggen, nou, uh, dit, dit, dit moet helemaal niet zo... want uh, voor het weten uh, ben jij het mikpunt van, van dit soort extremisten. Wat gaat er dan nu gebeuren met, met zo'n lijfwacht? Nou, ik denk dat hij... Uh, ik bedoel, uh, er is natuurlijk iemand die hem gaat aanklagen... of tenminste de overheid moet hem aanklagen... Um, en dat is uh, in het verleden ook uh, natuurlijk gebeurd. Dat. Alleen het probleem is dat getuigen bang zijn om te getuigen. In, in, misschien zullen ze in het begin zeggen... ja, ik heb het gezien en dit is gebeurd. Maar hij heeft zelf toegegeven wat hij gedaan heeft. Ja, hij staat ja, er zelfs nou, trots bij te kijken. Dat, uh, dat is in deze zaak is het natuurlijk... Uh, Heel uh, handig, ja. want dat is in andere zaken niet zo geweest. En um, ja, ik weet niet wat voor meer, meer bewijs nodig is. Maar goed, in het, in het verleden zijn heel veel van dit soort mensen toch vrijgelaten, vormfouten, noem het maar op. Er zijn de meest vreemde dingen, of ja. ontsnapt uit de gevangenis. Ja, ik, ik geloof niet zomaar dat hij uh, heel veel jaartjes in de gevangenis nee. gaat zitten. In de westerse wereld is het groot nieuws, geldt het in Pakistan zelf ook? De, ja, de in Pakistan de ook, oefenier? ja, ja, ja, ja want wel. het was een invloedrijk persoon, dus ja. Ja. Nou was de regering al in crisis de afgelopen tijd. Want er was ja. een regeringspartij uitgestapt. Geloof ik, ja, hè? die is er uitgestapt. Um, analisten denken dat die er is uitgestapt. Want ze denken het is toch een zinkend schip. Steeds minder um, ja, populariteit. Kan je het al niet eens meer om. Stel min, minder steun onder de ja. bevolking. Dus um, en, en dit... Ook de, dit weer, dat, dat toont toch aan dat de overheid toch geen macht heeft in het land. Of geen, geen in, invloed om, om, om wetten uit te voeren en, der, en dergelijke. Want wie hebben dat dan wel? Ja, niemand eigenlijk. Kijk, het leger heeft het meest macht. En wat je ziet in dit soort situaties, ook in het verleden. Hoe verder de overheid afzwakt, uh, hoe groter de kans is dat de le het leger het weer overneemt. Enige reden dat het nu niet openlijk zal gebeuren. Niet in het zicht van ons de Westen zou oog in elk geval, is omdat uh, het Westen daar enorm op zal reageren. Maar achter de schermen denk ik dat er echt wel reden is... om te denken dat het leger meer en meer macht zal krijgen. Ja. En uh, je verwacht ook dat de situatie instabieler wordt door deze moord? Um, ja, want uh, de lijfwacht die maakte dus deel uit van de uh, oppositiepartij. En, en hij is van de grootste leidende partij in het land. Dus ik kan me voorstellen dat daar uiteindelijk problemen uit gaan rollen. Misschien niet door de toppersonen, maar dat anderen... wil ze zijn nogal makkelijk met, met dingen zeggen in de media. En dat, dat wordt dan weer een klein bommetje wat dan verder rolt, verder rolt. En hoe en, belangrijk en is Pakistan, Pakistan voor de omgeving? Ja, heel belangrijk. Eh, Pakistan, eh, als Pakistan gaat, dan gaat eh, Afghanistan ook. Dat is één ding wat duidelijk is. Die landen zijn zo met elkaar verbonden. En um, eh, wat dat land nodig heeft, denk ik, is is gewoon goede leiders. Alleen het probleem is dat wij als het Westen... en ik denk voornamelijk Amerika daarin helpen om, om dit zo in stand te houden. Want het krijgt natuurlijk heel veel geld. Dus die machthebbers die blijven ook gewoon zitten. De, de, democratie krijgt gewoon steeds maar geen kans. En, en het leger uh, heeft genoeg geld... om steeds ja. een stapje verder te gaan en in leven te blijven. Want zou het werken daar, democratie, denk je? Zou het werken? Nou ja, ik heb wel uh, ontdekt in mijn jaren in dat land dat een uh, goede dictatuur ook niet zo slecht is. Nee. <laughs> en wat is dan het kenmerk van een goede dictatuur? Nou ja, iemand die echt uh, een, een, een beleid uitvoert. Ik bedoel, er is goede totaal geen met planning. Planning, ja. ja. Ik denk aan, aan Singapore bijvoorbeeld. Ik bedoel, de, de wetten zijn heel streng en, en belachelijk streng, naar, naar onze mening. Maar. Het land is nu economisch wel ergens waar mensen gewoon van toen kunnen leven. Ja. En dat is in Pakistan helemaal niet zo. En de bevolkingsgroei is zo enorm dat je alleen maar kunt voorstellen... dat als er niets gebeurt, dat de armoede groter wordt, de wanhoop groter wordt... En dat is gewoon ja, enorm problematisch. Ja. In Egypte en Irak hebben radicale moslims de laatste tijd... een uh, meer aanslagen op christenen gepleegd. Past dit in dat beeld of is, valt dat nu toevallig samen? We hadden natuurlijk van het weekend die aanslag in Egypte... op ja, die koptische Kopten, kerk. Ja. Um, is er een verband of is dat toevallig? Nou ja, in, uh, in Egypte uh, was er sprake van... Um, ook uh, iets van een lijst of zo van koptische kerken... Door, verspreid door Al-Qaeda of zo... Dat, daar, uh, dat die moesten worden aangevallen. En in Pakistan gebeurt dat ook. Uh, Al-Qaeda heeft Pakistaanse mannen opgeroepen... om te vechten tegen de overheid, want anders zijn het watjes. Anders zijn het net vrouwen, in, in, in Pakistaanse termen gezegd. Uh, dus die linker is er wel. Dat, die invloed uh, die is daar en die kan er ook zijn. Want uh, met een overheid die gewoon uh, weinig uh, invloed heeft... Uh, kan dat gebeuren. Ja. Ja. En hoe is dat voor jou om daar te werken? Ja, heel interessant. Ja, het, het klinkt uh, <laughs> moet je vreemd. Hoofd, altijd, moet je een hoofd de kop of niet? Um, nou ja, ik, bij dit interview met Qureshi bijvoorbeeld heb ik dat uh, zeker gedaan. En in veel gebieden doe ik dat wel, maar niet in islamabad. Maar eigenlijk vind ik dat echt een, een, uh, ja, helemaal niet belangrijk. Um, het is, is, is gewoon prettig dat veel mensen daar toch hun mening... Uh, willen laten zien. En dat er ook heel veel mensen zijn... die ondanks alles, zoals die tassier... maar ook andere mensen, toch... Uh, uh, hun mening uh, durven te ventileren. Dat vind ik wel heel mooi om van dichtbij mee te maken. Oh ja. Maar, uh, Marge de bedoelde volgens mij ook op het feit dat je vrouw bent... maakt dat wat uit? Um, dat maakt... Of zeg je, je kan gewoon goed functioneren? Ja, ik, ik kan goed functioneren. Moet a, af en toe moet ik even... Uh, wel met, met, met iemand praten... om te zorgen dat ze met me willen praten. Dat gaat dan vooral om de extremistische mensen, Maar verder ja, heb ik toch een beetje gezien als, uh, als een vrouw die, uh, die onschuldig is. Ik krijg ook niet zoals mijn collega's, uh, mannelijke collega's, veel politieke discussies aan mijn broek over Amerika of wat het Westen allemaal in het land doet. Dat, dat is een heel voordeel. groot verschil. Ja, ja, ja. Ja. Vandaag publiceerde Open Doors een ranglijst van landen waarin christenen het meest worden vervolgd. Pakistan staat op 11 op die lijst. Hm. En er werd bijgezegd dat christenen gediscrimineerd werden bij de hulpverlening naar de watersnood in Pakistan. Kan jij beoordelen of dat klopt? Ik heb die berichten wel gehoord en gelezen, maar ik heb niet zelf uh, gezien. Nee, ik kan me wel uh, enigszins uh, iets voorstellen bij die opmerking. Omdat uh, in Pakistan werkt alles op contacten. En dus als je iemand in de politie uh, kent, dan kun je daarmee uh, onderhandelen. Of iemand in de overheid en christenen zullen dat minder hebben. Omdat ze vaak, uh, ja ze zijn de vegers en de schoonmakers van ja. Pakistan vaak. Ja, Herman, volg jij dit nieuws? Dit is zo'n ja, ja? ja, zo gruwelijke werkelijkheid dat je gewoon denkt, dit is, dit, dit, dit, dit is niet waar. <laughs> en, uh, maar je loopt ook gevaar, denk ik, als je daar bent. Uh, ja, uh, gevaar. Je moet, je moet gewoon opletten met wat je doet. Ik ben, ik ben me daar veel meer bewust van hoe ik me gedraag en hoe ik kijk um, dan, dan hier. Ik bedoel, hier kan ik je gewoon aankijken terwijl ja. ik praat, maar daar zou ik dat niet... Niet Zo snel of lang doen, omdat, uh, oops, omdat het ja, er valt een kopje <laughs> met water. Met water ja. Hier moet je ook heel erg op ja, ja. ja Het is van alleen maar zelf, maar het valt er niet enorm iets van je af als je dan weer hier bent. Nou, ik, ik vind het wel. Ik waardeer de vrijheid hier veel meer. Dat je door Amsterdam ja. kunt lopen en gewoon kunt rondlopen. Zonder dat je hoeft na te denken over wat voor kleding je draagt. Ja. Of uh, hoe je naar iemand kijkt. En het is gewoon fijn om iemand in de ogen te kunnen kijken. Want dan zie ik beter wat iemand bedoelt. Maar dat zal ik daar met mannen helemaal niet zo snel doen. Dus eh, dat heb ik wel geleerd in de afgelopen... Ja. Ja, en als je Herman Vinkers in de ogen kijkt, zie je meestal van die pretlichtjes. Dat, ja, dat is ook leuk, ja. ja dat is jammer dat, uh, dat uh, luisteraars dat heel nu missen. Dan, dan is die op zich gevaarlijk. Heel oh. Oh. Ja, ja. Ja. Um, nou, maar uh, het is ook een uh, succesvolle tijd. Vandaar die pretlichtjes waarschijnlijk. Want uh, het is de eerste nummer één notering in uw uh, ganse carrière, zou ik willen zeggen. Volstrekt onbelangrijk. naar dit andere ja. nieuws natuurlijk. Ja, en zo gaat het. Dat is toch het leven, of niet? Uh, ja, dat is wel het leven. Ja. Dat is ook het harde van het leven. Natuurlijk. Ja, of vindt u dat moeilijk om, om dan nu over uw eigen werk te praten? Uh, ja, dat, dat, dat maakt het wel... Uh... Maar ja, van de andere kant is natuurlijk amusement ook uh, belangrijk. Ik, ik, ik denk wel eens terug aan uh, bijvoorbeeld de jaren 60 en 70. Denk, ja, ja, dan toen de Vietnamoorlog en, en waarvan ellende had je nog niet meer. Maar je had bijvoorbeeld ook toen Hermans Dus die herinnering heb je dan ook. Dus ik denk, denk dat het altijd wel goed is om naast het... het... Het noemen van die ellende en het bestrijden en proberen daar wat aan te doen. Om daarnaast ook toch gewoon uh, dingen te blijven maken die de moeite waard zijn. Ja. Die het leven de moeite waard maken. We gaan het over die dvd hebben, maar toch nog even vraag vooraf. Um, dan is het eigenlijk juist apart dat u nooit in uw shows uh, zeg maar een link maakt... met al dat nieuws en al dat leed en al, alles wat er gebeurt in de met wereld. Met de Bijbel, de Koran... Met ja. gaai is uit de goot, moord ik en zo schop ik mijn minderwaardigheid wel dood. En daar zit het eigenlijk ook al wel in. In hoeverre is het ook niet zelfhaat van mensen om zo op, bij het, kwaad, bij het, het zogenaamde kwaad bij een ander te zien... en dat door te willen maken. Uit naam van barmhartigheid en goedheid. En, en, hè, want dat zo, zo wordt er God genoemd, de goede, de goede tieren, de, de barmhartige. En uit naam van, het, uh, van de barmhartige moet iemand dood. Terwijl ja. te Augustinus al heeft gezegd... En, uh, God hoort liever een welgemeende vloek dan een niet-gemeend gebed. Maar ik denk niet dat hij een welgemeende moord liever ziet... dan een, uh, een welgemeende vloek. <lacht> nee, dat dan weer niet. Dus het zit er eigenlijk wel in... Um, maar misschien wat meer uh, verborgen. Nou, nou in, mijn, in mijn laatste liedjes uh, zitten die, die thema's uh, wel... Uh, die ja. komen wel duidelijk wat meer, meer aan boord. Ja, want die laatste liedjes, dat zijn niet alleen liedjes... het is ook een DVD geworden. Met, en, uh, uh, het is dus een CD met een DVD. Aanvankelijk zou het alleen de CD worden. En toen dacht ik nou, laat ik maar met de tijd meegaan. Toen heb ik bij elk liedje een clip uh, gemaakt. Samen met uh, regisseur Jan van den Nieuwenhuizen. Nou, hoe bedenk je nou een clip bij een liedje van Herman Vinkers? Maar als je Herman Vinkers oud bent, is dat niet zo moeilijk. Nee? <laughs> nee, je gaat gewoon in dezelfde gedachtegang door. Want had, had, had u ook al beelden dan? Nee, nee, nee. Bij, nee daar heb dus, uh, zoals Daniel Loos heeft me enorm geholpen bij de studioopname. Want ik ben geen, geen studiomuzikant. En hij kan heel goed geluid produceren. Maar toen... Um, ja, ik kan wel een, een script bedenken, een verhaaltje bedenken. Maar ik heb daar niet goed beelden bij. En Jan van der Nieuwenhuizen, die was uh, regisseur, uh, cameraman... en uh, belichter en fotograaf. Dus dat maakte het voor mij ook mogelijk om projecten überhaupt te kunnen doen. En ja, die heeft... Uh, die is weer niet zo handig met tekst, maar die ziet heel, handig, heel snel de beelden erbij. En ik ben weer niet zo handig met beelden, maar wel weer met, uh, met een verhaal. Dus zo vulde dat elkaar heel erg mooi, uh, mooi aan. En zo kwam er in één keer bij uh, elk van de 16 liedjes een, een clip. Omdat ik bij de tijd wilde zijn. Maar toen kwam ik erachter dat het, dat het eigenlijk helemaal niet zo normaal is. Dat je uh, 16 nieuwe tracks uh, uitbrengt en bij elk liedje een clip. Dat doe je meestal bij één of twee. Maar toen had je zelf af. Ja, ik af. Dus het, een uh, jaar lang hard zwoegen. Ja, ik ben een jaar weggegooid. Maar meestal zie je wel een videoclip, gewoon een DVD met allemaal clips... maar er zijn dan meestal live versies of een verzameling van clips... die in de loop der jaren zijn ontstaan. Maar in één keer bij 16 liedjes 16 clips, dat was iets nieuws. Dus eigenlijk ben ik, heb ik zo mijn best gedaan om bij de tijd te zijn... dat ik eigenlijk de tijd nu vooruit ben. Een voorloper. <laughs> nu heeft hij wel eens gezegd dat uh, ja, de beste sketches... toch wel in de blote kont bedacht worden. En uh, dan vroeg ik me natuurlijk af, is de geld dat bij deze liedjes ook? Heb ik dat gezegd, ja? Ja, echt. Dat ja, zit bij een, uh, een uh, dvd-box, ja ja oh, god, oh, god. Ik en ik moet, dat is moet toch een zoveel, uitspraak waar ik, uh, ik dagelijks zelf wat, wat, wat, wat krijg je allemaal? We laten het terug. Nee, ja. Dus dat was natuurlijk ook weer een grap, maar hoe zijn ze wel bedacht? Uh, ja, toch wel in de blote meestal. <lacht> ja. Want ja, je staat meestal onder de douche. Dus uh, uiteindelijk is het wel ja. Nee, het, <lacht <lacht> ik heb ook al gezegd, de leukste grappen zijn de grappen die niet zijn bedaagd. Maar bedenk die maar eens, dat is ook wel moeilijk. Um, en meestal begin je ook met een hele serieuze gedachte. Soms kan je ook iets, iets, iets... Ja, ook die ellende van, van, van Pakistan. Je kunt, ja, ook vaak, uh, wat Monty pijn al vaak doet... Uh, wat het ook al gedaan heeft met, met Life of Brian. Dat je daar iets kantelt en daar het belachelijke van in ziet, Hoe je zo snel geïrriteerd bent, omdat het over geloof gaat. Dat denk ik... Uh, ik noem dat, noem dat soort mensen eigenlijk uh, godhatende gelovigen. Maar ik denk niet dat, uh, dat God zelfs voor elkaar zit. Nee, straks meer over God, laten we even... Als je wel, wel, wel zo in elkaar zit, wil ik niks met hem te maken hebben. Laat dat gezicht zijn. <laughs> laten we luisteren naar even een, een stukje van een van de nummers. Licht, maar weinig zicht, mijn God, wat ik u schreeuw. Geef ons voor extra licht, zo'n donkere middeleeuw. Het waren twee koningskinderen. Ze hadden Macander zo lief. Ze konden bij je niet komen. Het water was veel te diep. Verlicht maar weinig zicht, mijn god, wat ik u schreeuw. Geef ons voor extra licht zo'n donkere middeleeuw. Ja, in dit nummer zingt u dat we wel wat middeleeuwen kunnen gebruiken. Wat bedoelt u dan? Ja, hè? dit is een heimwee naar de middeleeuwen. Maar middeleeuwen is een scheldwoord dat eigenlijk pas na de middeleeuwen bedacht is. Er zijn eeuwen die er letterlijk middenin vallen en die horen er eigenlijk niet, niet bij. Maar in die eeuwen zijn wel, is wel heel Europa uh, tot stand gekomen en uh, gemaakt. En uh, ik denk, als je over bijvoorbeeld duizend jaar de geschriften van de middeleeuwen legt naast de geschriften die we nu uh, op internet en zo zien, dan denk ik wel uh, dan is het niet zo moeilijk om te zeggen wie de, welke, welke tijd dan uh, het, het meest aan de geest uh, beantwoorden. Dus, uh, wat ja, bedoel wat, je ermee? Nou, we Tijdkende kunnen wel geest wa, wa, wa, wat, wat, wat middeleeuwse toestanden gebruiken. Omdat, uh, wat ik ook in een interview met Paul Witteman heb gezegd. Deze tijd wordt geleid door een koopmansgeest. En dat is niet de meest nobele geest die er is. Men had toch wel in ieder geval een soort nobel ideaal. Daar werd natuurlijk niet altijd aan beantwoord. Of bijna nooit. Maar in ieder geval het ideaal was er. En wat was het ideaal? Nou, het ja, de ridderideaal, ridderideaal, de poëzie, de muziek. Er was een soort uh, hoger iets waar je naar uh, streefde. Was dat was toch een soort uh, standaard. En nu, als iets goedkoper is, is dat dan een afdoende argument om het te doen of te laten. Nou, dat is... Uh, ja, dat vind ik... Uh, ja, en als je, dat vind ik als zo barbaars. En dan uh, hoor je ook de toestanden in Pakistan... dan denk je, wat, van, wat, van, wat van wereld leven wij? Hè? Dan krijg je wel erg veel drang om middeleeuwse gebouwen... Uh, maar toen maakten ze, ja. maakt ze elkaar ook dood, toch? Natuurlijk, ja, maar in ieder geval was dat niet, niet de norm... of werd dat niet gewaardeerd. Kijk, zo'n man die, die, die zal misschien een held zijn in Pakistan omdat hij, omdat hij dat gedaan heeft. En, en, en schreeuwers bij de PVV worden nu ook op een schuld geheven. Want dat, en men zegt het is nu wel leuk in de politiek. Nou... Ja, als, dat, als het om leuker gaat, ik denk wel dat het hele goede cabaretiers <lacht> is, euh, PVV. Ja. Yes. Want kijk, als je de, ik denk als je bijvoorbeeld de mensen van, van die nieuwe, heel, Veel mensen die nu in de Tweede Kamer zitten, vooral de, de nieuwere... als je die door Pieter Baancentrum zou laten onderzoeken... <lacht> zouden er een heleboel uh, afvallen. Uh, en die kun je beter dan uh, niet uh, uh, in de kamer zetten. Bij, bij een cabaretier is het niet zo erg als hij zo geschrift is als een deur. Want die staat op een podium, die maakt geen wet. Hm. Dus ik vind, Gert, wil dus zo'n hartstikke goede cabaretier zijn... Zet hem als cabaretier op een podium. Maar uh, de, hij zit op de verkeerde plek. Ja, nou... want, want hij brengt wel heel veel uh, gedachtenkronkels en, en onzin... maar iemand anders niet zo hoog aan denkt. En je kunt er dus smakelijk om lachen. Ja. Maar heel, gaan... helaas, helaas kun je het niet om lachen, omdat dat <laughs> in de wet, wet wordt omgezet. Om, om, om, om dus je leeft in een gruwelijke mop. Maar dit is dus typisch Herman Vinkers. Die gaat van de ene gedachte naar de andere. Zo gaat ook een van die liedjes, toch? De gedachtenkwel. De gedachtenkwel. Ja. Denkt u op die manier ook na over uh, God en geloof? Ja, dat is niet handig, want je bent doodmoe van. Het is, uh, uh, ja, men, men, men zegt wel eens, hoe kom je in naar aan je ideeën? Maar dat is het probleem niet. Uh, uh, je treedt op om van je ideeën af te komen. Je, je wordt zo, dat radelt zo door de hele dag. Je hebt altijd te veel ideeën. Als je maar twee ideeën hebt, dan is dat niet zo moeilijk om daar iets van te maken. Maar het ene idee haalt het andere idee weer aan. En de ene gedachte haalt de andere weer aan. En in 2009 kwam ik voor het eerst van mijn leven onder narcose bij een operatie. En uh, ja, dat is altijd spannend. Hoe zou dat zijn voor het eerst? En je hoort wel eens dat het bijkomen niet zo uh, plezierig is. Maar ik kwam bij en ik vond het eerlijk. Omdat ik voor het eerst merkte dat die hersens eventjes niet uh, uh, in beweging waren geweest. En dat is wel... Uh... Was dat ook de reden dat u aan het begin zei... misschien komt er nog wel weer een cabaretprogramma? Want ik kan me herinneren dat uw vrouw op een gegeven moment zei... Ga, alsjeblieft weer een programma maken, want het wordt gek van je. Ja, tuurlijk. Ja, en anders word ik het wel. Je, je moet een uh, soort weg daarvoor vinden. Maar theater is niet de enige vorm. Hebt, nu heb ik dus een cd gemaakt. En bij die cd weer uh, clips. En je kunt ook... Uh, ja, Ik ben ook, bij een serie betrokken geweest... maar je kunt ook uh, iets gaan, gaan verhalen geschreven of een boek gaan schrijven. Je kunt zo verschrikkelijk veel dingen doen. Ik ben wel benieuwd wat er dan uiteindelijk weer uitkomt. Maar er moet een uitlaatplek zijn. Ja, of je, of, je, of je moet opgesloten worden. Je op wordt voor de omgeving ook heel erg vervelend. <laughs> dus je kunt veel beter de omgeving laten betalen... en in de zaal zitten <laughs> ja. en dan gestructureerd. Die, dat, die grapjes die, die, ja. en het, het, Maar het is niet zo moeilijk om iets te bedenken. Het is moeilijk om het te structureren. Ja. Om een vorm aan te geven. Nog even over die uh, middeleeuwen en wat we kwijt zijn geraakt. U uh, zegt ook dat we uh, heel veel spiritueel gedachtegoed zijn kwijtgeraakt. Hè? Het grote geheim heeft nou, u het Het ja, is er allemaal wel. Het ligt allemaal wel in bibliotheken. en zo. Maar We gaan er zo, zo, raar, uh, zo raar mee om. Ja, wat bedoelt u nou met het grote geheim? Daar had u het ook over met Paul Witteman... in het interviewprogramma wat we pas op tv konden zien. Nou, het hele bestaan is een groot, groot geheim. Ook de, de schoonheid. Hoe kan, de, hoe kan er zoveel schoonheid in de wereld zijn? Dat is onbevattelijk. En ook hoe kan er zoveel ontzettende uh, wreedheid en gruwelijkheid zijn in de wereld? Dus dat is al een groot geheim. Daar kom je nooit achter. En hoe alles in elkaar zit... Uh, uh, dus het enige wat je kunt doen... je kunt proberen om daar een verklaring voor te geven... van het is allemaal toeval of het is allemaal uh, door God bedacht... en we moeten vervolgens een boek leven. Maar uiteindelijk is het maar één, één zinnige oplossing... en erkennen dat het één groot geheim is waar je nooit achterkomt... en daar een mooie vorm voor vinden. He, wat ook uh, Het is uiteindelijk, uh, is, is, wat Kern Armstrong zei... Uh, God is een kunstvorm. En dat vind ik wel een heel mooie... dan heb je iets om te te doen zonder dat je er gek van wordt. Ik weet niet of het Geheim daarmee opgelost is, maar uh, nee, we kunnen zonde. Te... Oh, dat moet ook niet. Nee, he? je moet nee. er een omgangsvorm in vinden. Ja. Nou, dan, dat, dat is een groot probleem als je het we wil oplossen. Op... het Geheim op... Als je, als je het wil oplossen, dan krijg je extreme toestanden. Dan gaat het mis. We gaan uh, straks nog verder zoeken naar omgangsvormen in mee. Dan na het nieuws van half drie, maar eerst. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. Drie.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 De Nederlands-Iraanse Zahra Bahrami is in Iran ter dood veroordeeld. Ze werd in december 2009 tijdens een familiebezoek in Iran gearresteerd. Ze werd beschuldigd van het smokkelen van drugs en krijgt de doodstraf. Ze zou maandenlang geïsoleerd hebben gezeten en zijn mishandeld. De advocaat gaat in hoger beroep.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 En vaarde hoofdpunten. Nou, nu ben je verkeersinformatie. Er staat file op de A76, geleend richting Heerde... tussen Schinnen en knopend Ten Essen, 5 kilometer. Gisteren is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Radio 1, dit is de dag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten cabaretier en liedjeschrijver Herman Vinkers. correspondent in Pakistan Susanne Koster en ethicus Ghislaine van Tiel. Heeft u een vraag aan een van onze gasten of wilt u reageren... ga dan naar onze website, ditisdedag.nu. Mee discussiëren kan ook via Twitter. Dan kunt u het best de hashtag DIDD gebruiken. Ja, en Herman Vinkers, ja, die, die stak zijn ja. vinger al. Ah, op. Ik heb zeker drie keer een woordenboek, uh, Engels woordenboek moeten opzoeken... waar ranking de nieuws was. Maar uh, het is gewoon nieuws op een eentje, toch? Ja. ja. Daar heb je worden? toch geen woordenboek voor nodig, zou ik zeggen? Jawel, ranking in de news. Is, uh, en die... in de Twins? Nou, je kunt net zo goed als je het in het Duits zegt. Die, die nacht region, uh... Naga eh, ik weet, hoe je dat in, hoe op een rijtje. Je, uh, <laughs> ja. Over een aandachter gezet, weet ik veel. dat denk je ook, wat ben je raar mee bezig. Maar een ranking vind ik wel uh, moeilijk. <laughs> maar, maar, e na na, na een ja, weer weg dan moet ik er weer op in het woordenboek. Maar Herman, betekent dit gewoon uh, dat u wilt zeggen... dat u gewoon een beetje een hekel heeft aan al die Engelse woorden overal? Nou, of, uh? niet in Engeland. Dat vind ik er prachtig. Maar <laughs> je, <moet> er, <laughs> je, hoort er wel, je kunt wel merken, als je Duitsers doet dat ook vaak... als je Duits Duitsers hoort en je hoort er af en toe een Engels woord ertussen... dan moeten wij lachen. Dus dat, dat bedoel ik een beetje. Laten we het een beetje, toch een beetje mooi, euh, mooi houden. Ja, hè? Het Nederlands Goh, over het, nieuws, het nieuws om een rijtje. Het nieuws om een rijtje, dat gaan we in <laughs> Nog verbot, even aan de zendercoördinator, ja. Voor het nieuws spraken we over de liedjes die u vorige week heeft uitgebracht. Allemaal in het Nederlands of in het Twens, dus in ieder geval niet in het Engels. Maar laten we nog even luisteren naar één van die liedjes. Oh ja. Geen feestje in de IT. Geen rondvaart met een boot. De dag dat ik begraven word, respect graag voor de dood. Geen zangers met hun laatste hit. Geen champagne met hun toast. De dag dat ik begraven word. Wordt op het sterven niet gebroost. Waarom dit liedje? Omdat het nog niet geschreven was. Dat is een goede reden. Maar het thema doet iets met u, denk ik. Of u doet iets met het thema in ieder geval. Nee, dat is meer een soort antwoord op wat je ook ziet in het nieuws. Er was toen de tijd dat je al die begrafenissen zag van André Hazes en dergelijke. Waarbij alles heel pontificaal werd uh, gevierd. Met vuurpijlen en uh, whisky en een kuil. Ergert u zich daaraan? Nee, ik maak er een liedje van. Ja. En u ergert zich er ook dan ook echt niet aan? Ik bedoel, je kan je, ja, je ook moet erger kiezen zijn. Of dan je erger trouwens, dan... je maakt er, een, maakt er een liedje van. Dan kun je er veel beter een liedje van, uh, van maken. En die, dat liedje ontstaat niet uit ergernis. Nee, en het de tweede deel van het liedje... dat is wat ik iemand hoorde zeggen op een crematie... toen uh, ja, er een beetje een lacherige sfeer was. En iemand ergerde zich er heel erg aan. Want er is al iemand door En die zei toen tegen mij... dat hoeven ze bij mij niet te flinken. Brullen zullen ze, brullen zullen ze. En dan, dat vond ik ook een mooi idee. Dus daarna gaat het liedje over in... Uh, en brullen zullen jullie jan Janke van verdriet. Waarin ik in het filmpje wat uh, beeld heb laten zien... van wenende Koreanen om de grote leider Kim Il-sung... En, uh, en daarna gaat het weer over in een gedicht van Reve, een uh, Maria-gedicht, Memorare. Dus het zit, uh... En is dat te volgen voor de luisteraar en de kijker naar de clip? Ik dacht het niet, maar <lacht> men vindt het, uh, <lacht> vind het wel mooi. Want uh, het is niet altijd een grapje. Ik denk, zolang het grapjes is, is het altijd te volgen. En uh, nu zijn er ook wel mensen die, die, die grappige liedjes nog wel volgen en andere liedjes niet. Maar, uh... Dat is niet erg? Nee, zolang, zolang er genoeg mensen zijn die het wel heel mooi Ja, genoeg mensen. Ik heb me naar om nummer 1 gestaan. Nu zei ik, ja, nee. ik ken mijn de Aandorop, maar, uh, maar niet. Maar alleen. weet je het zelf altijd? Wanneer het grap is en wanneer het echt is? Of loopt het ook bij jezelf door? Nee, uit? maar er maakt op zich niet zoveel uit. Je kunt uh, soms een inval hebben en dat je denkt, nou zal ik er een een serieuze opmerking van maken? of zal ik er een grap van maken? Of je kantelt het iets, of je, of je analyseert het of zo. Nou vraag ik toch hoe af. Maar, ik, ik kom niet meer uit mijn woorden. Maar nou vraag ik me toch af hoe uw vrouw daar dan mee omgaat. Die kent u natuurlijk, na al die jaren. Maar het is toch heel moeilijk dan te peilen bij u... wanneer het al serieus is of een grap? Oh, maar deze is ook al lang opgegeven. Die heeft er ook een verstandige vorm voor, <lacht> voor, voor, voor gevonden. Ja, nee, je moet elkaar niet, niet leren begrijpen. Dat bedoel, nee. Ik denk dat sowieso alle verhoudingen tussen mannen en vrouwen... beter zo zijn als ze opzodigen elkaar proberen te begrijpen... of uit te leggen of zo. Daar moet je ook een mooie omgangsvorm voor vinden. Nee? Dat is met het geheim. Maar je kijkt een maar beetje met vrouwen verbazen. is het uh, altijd lager. Uh, maar voor vrouwen is het met mannen altijd lachen. Tenminste, hoe je er tegenaan kijkt. Je kunt het als een diep probleem zien, maar je. Waar ik ook al eens heb gezegd: van dat, uh, uh, dat uh, mevrouw uh, s, s morgens een briefje op de aarde legt. Wil je vandaag ooit jezelf het gras gaan halen? <lacht> dat, dus vrouwen dat, dus dat zelf zitten ze er dan bij. Ja. jij ja. ja. ongetwijfeld wel eens gedaan hebben? Ja, want Helene, nee, <lacht> hoe, hoe, uh, hoe kijk jij tegen Herman Vinkers aan, als man nou, zijnde? Ja. Ik bedoel, hij als man en jij als vrouw? Oh, dat is wel een hele interessante vraag. Ik wil het iets oppervlakkiger houden. Kijk, ik denk dat Herman Finkers heeft zelf ook gezegd... ja, de logica is, die is er niet eigenlijk. Hè? Dus uh, die, ik probeer wel structuur aan te brengen... maar er is de, de, ja. de logica moet je niet proberen te ontdekken. En daar zit het misschien ook wel in dat je niet moet proberen... te begrijpen hoe het nou allemaal samenhangt. Maar dat je het gewoon over je heen moet laten komen. Was Zoals het nu bij mij eigenlijk ook gebeurt in deze uitzending. Wat, wat, wat, wat bedoel je met het? En het komt ook. Over... Uh, nou, alle gedachten van Herman Finkers die dus in een stroom... Met alle associaties waar je als luisteraar heerlijk je kunt laten meevoeren. Is dat zo? Uh, ja, vind ik ja. wel. Ja. Ja. En dan kun je kijken naar de uh, <laughs> ja. die, uh, die, uh, die, die boeiend zijn en nieuwe inzichten geven. Ja, ja nou, dank u wel. Maar ja. Was het een <laughs> ja. compliment? Ja, ja, het is ja. zeker een compliment. Ik wil niet zeggen dat er ook dingen bij zijn waarvan je denkt, nou, daar kan ik niks mee. Maar uh, dat is uh, zeker een uh, compliment. Ja. Nou, die gedachtenstromen, die, die leiden dus ook door die cli tot clips. En uh, in een van die uh, clips, of zeg maar uh, liedjes uh, met beeld, zou ik het ook wel ja. kunnen noemen. Want een clip is toch een uh, Engels woord. Een muziekfilmpje. Een muziekfilmpje. Ja, ik vond dat ook een vervelend woord. Ja. ja, nee, dat, ik, ik let er nu op. Maar markt technisch je, ga je toch wel op Engels of Misschien is dat ja. bij Ranking the News ook zo. Over, ja. Over, nou ja, over, ook denk, ook zo... denk ik. De, maar, ik geeser, ja, zo, ja. zo ben je al zelf ook uh, beïnvloed door de comma's. geest. Ik ben ook een grote verrader eigenlijk. Ja, het zijn we allemaal. Ja. Nou ja, goed. Daar gaan we <laughs> Later over hebben. Maar in een van die muziekfilmpjes um, wordt de hemel geschetst. Hè, want uh, we hadden het net over de dood, de begrafenis. En vervolgens is er ook uh, iets geschreven over de hemel. Ja. En um, nou, we zien een paaldanseres, God als een vrouw van 79. Ik denk dat ja, u wilde volgens mij juist laten zien... wat veel christenen zich er niet bij voorstellen. Was dat ook de bedoeling? Juist het andere te laten zien? Nee, ik wil gewoon... Uh... Ja, zoals je met een kerststalletje een vorm geeft aan de zeg maar, uh, ja, het, het, het, het toekomst van het licht in de wereld. Dat doe je uh, met een stalletje met schaapjes en een kindje en een man en een vrouw. Zo maak je ook op, de, op eenzelfde kneuterige manier eigenlijk een, een filmpje van de hemel. En toen dacht ik, dan lijkt het me wel waardelijk passend en eh, juist dat je er een, paaldanser is in staat. een paaldanseres in stopt. Een paaldanseres is ongeveer hetzelfde dan als een kerststal met een kribbe? Of hoe moet ik in in dat feite wezien? wel. En alleen, in palen uh, um, zou niet zo passend zijn in de kristal, maar wel in de hemel. Waar ook een buikdanser is uh, ingehuurd. Maar, die maar is dat ook uw beeld van vinden. de hemel? Is, is dit hoe de hemel ja, eruit ziet? Ja, want ik, heren, ik, ik dacht nog bij die, bij die, bij die hemelscène, en er zitten een paar heel aardige, gezellige andere mensen bij. Dat, uh, ik ben principeel tegen reïncarnatie. Hè. Ik heb ook eens in een voorstelling gezegd van, ik vind het leven niet erg, maar je moet er geen gewoonte uh, van maken. Maar als reïncarnatie toch bestaat, zou ik willen reïncarneren in een paal. Dat was toen ik daar in die studio stond. Bij die, uh, bij die hemelscene. Nou, ja, dat is een soort kerstalletje. Zijn. is een soort kerstalletje Van hoe je het de hemel voorstelt. Want <laughs> natuurlijk is de hemel iets... Ik hou die door elkaar hoor. Nou grap is serieus. Ik, ik snap het niet meer. Nee. Of is dat ook niet? Moet ik het ook allemaal niet proberen? Nee, dat moet je, dat moet je niet doen. Want als je, als je zegt, dit is grappig en dit is serieus... Eh, eh, grap, er is niks voor, uh, grappig zijn is heel serieus. Uh, en volgens mij ben ik nou ook helemaal niet grappig. Want uh, dokter Anders B. heeft ooit van zichzelf gezegd... ik heb nooit onzin geschreven. Ook heen en weer is geen onzin. Maar het, een, dus een, het... een een of andere uh, belastingwet aannemen... Uh, waarbij de hypotheekrenteaftrek gewoon blijft, uh, waarbij die blijft behouden, dat is wel onzin. Ja. Maar hier en weer van dokter Hans Peer is geen onzin. Suzanne. Nou ja, ik vind het ook een interessante vraag. Of je nou, bijvoorbeeld ook dat over die uh, je begrafenis, of je dat dan. Uh, doet omdat je tegen af wil zetten en op, op dezelfde manier een uh, liedje had kunnen maken over begrafenissen die juist uh, veel te ingetogen zijn? Of dat je dan echt je nee, eigen... Dat je het ook echt zo wilt? Nee, het is geen politiek statement. Ik maak geen politiek pamflet of zo. Ah, ja, het is ook niet echt politiek uh, begrafenis. Ik, nee, ik maak, uh, nee, maar een, een soort uh, van dit vind ik of zo. Het lijkt me oh, gewoon ja. een mooi liedje. Je kunt soms in een lied ook een precies tegenovergestelde vinden van, uh, zingen van wat je vindt. Want de okay. brullen zullen jullie langer dat wil ik helemaal niet, dat ze dat op mijn begraven doen. Wat wil je dan dat ze wel doen? <laughs> ja. Nou, wat, wat in het eerste deel staat. Gewoon rustig, stil, uh, met een zwarte, zwarte wagen. En uh, alles zwart en uh, zo in de kuil. En uh, een paar kraaien en een uil. Dat is zo. Die kraaien en die uil moeten wel even geproduceerd worden, zeg maar. Ja. Nou, ja. Die, die, kraaien, die, je, uh, je, die kraaien kun je huren, hè, die doorgraafers. Maar uilen, uilen ook, want we hebben bij de clip ook een uil uh, gehuurd. Kellene? Maar, maar voor wie is die begrafenis dan? Is die voor jou of is die voor de mensen die afscheid moeten nemen van jou? Want die, het is het allebei, of je nou in de IT gaat staan uh, en dat organiseert of dit organiseert, het is allebei een vorm van over je graf regeren. Terwijl gaat het. Is het nee, voor jou? Nee, of het, het, het, het, het maakt me niet uit hoe mij. Kijk, als ik door ben, moet, moet, men, moet men zich maar redden met mijn begrafenis. Dit is een liedje. Oké. Okay. Dit, ja. is, dit, is, dit is een heel, heel mooi liedje. Want uh, als ik alle liedjes die ik geschreven heb, uh, tot. Ik begon al met vinger in de bibs. Als dat allemaal uh, op mijn persoonlijk wordt toegepast... van dat is dus wat Herman Vinkers allemaal wil. Okay. Dus ze, je wel je nog wel, ja. ze mogen nog wel een feest in Karee geven als jij uh, dood bent? Nog... Nou, als, ik, als men het mij vraagt, nee. Nee, nee. Laten we dan van de dood toch nog even over de toekomst van Herman Vinkers hebben. Want die gaat toch voorlopig niet dood, hopen uh, wij met z'n allen. Nee, even nog een kleine tip voor mensen die ja? de, de CD-DVD hebben. Er staat een geheime trek op. En je moet hem naar lang genoeg blijven draaien en dan komt uh, er nog iets. Nee, met menu extra's op uh, hoeveel ze hoe klikken. Want jullie kennen vast een nummer van Brigitte Kaandorp over Andries Knevel. Met, uh, fijn dat ik het nooit met Andries Knevel heb gedaan. En er staat een lied op uh, waarin ik daar een paar frases op heb gemaakt. Wel jammer dat ik het nooit een keer met Kaandorp heb gedaan. Maar <laughs> daar staan dus onder menu extra's. Speciaal voor EO-leden. <laughs> en, en voor begrip. En uh, Wat gaat uh, Herman Vinkers uh, doen in de toekomst? Ik ga voorlopig uh, um, uh, heel veel uh, schrijven. Liedjes? Uh, van alles. Ik zie, wel wat, ik zie wel wat eruit komt. Eerst even de boel. Uh, die, ondertussen schrijf je wel door. Het is een heel hectisch jaar geweest met die CD en die DVD. En daarvoor met, met die tour. Ondertussen schrijf je wel door. Maar het is zo'n puin op. Ik ga er eerst eens een keer een structuur in aanbrengen. Een structuur? Ja. <lacht> maar. Er zijn nog vragen van luisteraars. Ja, of Herman wil koffie drinken met het meisje van de slijterij? Ooit allemaal. Lo. Dat zal vermoedelijk. Dat is heel lang geleden. Nou ja, bij deze uitgenodigd? Koffie? met Ja, koffie. Ja, staat koffie? Dat no mag ook. <laughs> ik heb daar geregeld allerlei dingen bij haar gehad, man hoor koffie. Oké, okay, nou misschien kan dat dan nu. Zij is in ieder geval, beschikbaar, begrijp ik. En wanneer de CD theater -tour begint? Hm. Nee, die, die komt er niet. Die h komt er niet. H het het, het zijn juist de liedjes uit een theater -tour, Ja, Je denkt, ja, dan. Ik heb nou die filmpjes gemaakt, dan hoef ik niet. Uh, op tour. Ga, het, het, het, het, het, ergens uh, heeft u gezegd: Van ja, ik ga het wel. Uh, uh, he, ik ben het wel een beetje zat om mezelf steeds te horen, die, diezelfde grappen en daarom uh, wil ik ook wel stoppen. Maar het, de interactie met het publiek. Ja, dat was toen dat in de uh, 2000e. Op een gegeven ogenblik: als je iets heel lang doet, dan wil je een keer iets, uh, iets uh, anders. Totdat, uh, totdat, uh, je, ja, en dat moment is nu aangebroken. En de interactie met het publiek: ik ben niet uh, zo'n theaterdier dat ik zeg, ik moet per se op een podium. Uh, ik heb alleen iets. Als ik iets gemaakt heb, dan denk ik, dan kan ik het ook het beste zelf maar brengen. Anders moet ik het uitleggen aan diegene die dat brengt, hoe die dat moet brengen. En dan kan ik het beter zelf doen. En, want het vereist toch niet een hele mooie stem of een salto achterover of zo, wat ik het maak. En dan kan ik het beter zelf doen en dan ga ik ook op een podium staan. Maar niet op een podium staan en kijken of ik nog materiaal heb.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 I'm trusting, and I say, high tide, mid afternoon, oh, people fly by, and the traffic's booming boom away. Just where you're blowing, getting to where you should be going. Paul Weller met Wildwood. We gaan praten met Gillianne van Tiel, uh, ethica. En we praten over ethische thema's met jou uh, altijd als je hier bent. Er is een online gezondheidstest uh, beschikbaar gekomen. Wat is het precies voor een test? Uh, het, is een, uh, het heet een, een preventietest. En uh, het, uh, je kunt gegevens invoeren en dan krijg je een profiel van jezelf... met de verhoogde risico's of de normale risico's die je, die je loopt. En dus gegevens het... zijn je, je leeftijd, je geslacht, je afkomst... wat voor dingen moet ik aan denken? Ja, ik denk inderdaad dat soort dingen. Daarvoor moet je wel beginnen aan het invullen en dat wou ik niet. Dus dat oh. heb ik uiteindelijk niet uh, gedaan. Maar het zijn inderdaad uh, dingen over uh, uh, risicofactoren... Uh, die een rol spelen bij het krijgen van bepaalde veelvoorkomende aandoeningen. Die worden allemaal geïnventariseerd aan de hand van de vragen... Die die, uh, beantwoord. En dan komt er een risicoprofiel al uit. Dus je kunt uh, een verhoogd risico hebben op vervorm van kanker A of uh, overdraagbare aandoening C. Ja, dus als je <laughs> roken invult, dan zal je waarschijnlijk meer kans hebben op longkanker? Ja. Ja, en een, een aantal van dat soort dingen. Uh, ja. <laughs> ja, daar hoef je geen test voor <laughs> ja, te doen, volgens nee, mij. Ja, nou ja. Uh, ja. is het al, gebeurt het al? Wordt hij al gebruikt? Ja, hij is online. En je kunt hem uh, gewoon invullen. Dat duurt ongeveer een half uur. En dan krijg je onmiddellijk uh, de uitslag op je beeldscherm. En waarom wilde jij hem niet invullen? Nou, ik, uh, ik probeer uh, hardnekkig de gedachte te huldigen... dat als je niet ziek bent, dat je dan gezond bent. En uh, bovendien, uh, als je uh, ouder wordt en je wordt ochtends wakker... en je hebt nergens pijn, dat je dan zeker dood bent... <laughs> dus uh, <laughs> het klinkt als een flinke ja's. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Ja. Okay. Ja, dat vermoeden ja. wij al. Ja. Ja. Ja, dus nee, is... Maar het is wel een, een, een, een, denk ik, een keuze in je levenshouding. Het idee dat um, er is een trend in de, in de westerse wereld... dat mensen gezonder zijn dan ooit... maar zich ongezonder voelen dan ooit tegelijkertijd. Um, de gedachte dat je uitgangspositie gezond is... en dat je inderdaad ziek kunt worden... en dat je daar ook wel dingen kunt vermijden... dat is een bepaalde positie. En de andere, uh, veel onzekerder... en mijn inziens voor mij althans onprettiger positie... is te denken... van. Van, ik zal wel iets onder de leden hebben, maar ik weet het alleen nog niet. Dus ja. wie kan mij helpen om daarachter te komen? En maar toch is het al uitgeprobeerd. Ik geloof bij 30 huisartsen die hebben proef gedraaid met het systeem. Er waren ja. 30% van de mensen die hem ingevuld hadden... zijn ook daadwerkelijk naar de dokter gegaan. Ja. En daar zijn wel een aantal ziektegevallen uitgedestilleerd... die daardoor eerder geholpen worden dan wanneer ze later waren gekomen, vermoedelijk. Ja, dat, dat, dat zal zeker het voordeel zijn. Het, het heeft ook wel voordelen om uh, risico's te inventariseren. Maar daar zitten ook altijd schadelijke effecten aan. Namelijk hoeveel van de mensen zijn nodeloos ongerust uh, gemaakt... en naar de huisarts gegaan. Nou ja, ik ben altijd liever ongerust dan, uh, zie ik dan terwijl ik het niet weet. Nou, dat zou kunnen gelden als je vervolgens iets aan die ziekte kunt doen. Ja, uh, he, dat klopt. Of, of dat er, ja. Dus de vraag is uh, hoe lang je van je ziekte wil genieten uh, als je hem eenmaal hebt. Dus ik zou zeggen, het is liefst zo kort mogelijk. Maar je, je zoekt zoiets toch eigenlijk ook alleen maar op als je denkt dat je misschien wat hebt of... Denk je dat er zoveel mensen zijn die denken dat ze wat hebben, maar eigenlijk helemaal niks hebben? Nou, ik denk dat het bij mensen het idee aanwakkert dat je dus gewoon uh, je gezond uh, kunt voelen, maar dat je toch van alles onder de leden hebt wat je niet weet. Hè? Er zijn ook allerlei, dat is al een trend die al jarenlang bestaat. Zoveel onontdekte gevallen van, uh, van mensen die slecht functionerende nieren hebben. Of laat uw uh, bloedsuikergehalte uh, testen. Dat zijn allemaal ideeën om mensen te vertellen. U denkt misschien wel dat u gezond bent, want u voelt zich gewoon prima, maar... Wij zouden wel eens op het spoor kunnen komen van iets waaruit het tegendeel blijkt. Ja. Dat kan natuurlijk inderdaad mm het -hmm. geval zijn, maar... Het hoeft maar niet. Meestal niet. Nee. ben je dan altijd tegen preventieve geneeskunde? Nee, ik ben juist wel erg voor preventieve geneeskunde. Dus ik ben er wel voor om mensen te laten weten... welke risico's ze kunnen vermijden om gezond te blijven. En het lijkt me ook goed dat mensen weten, dus kennis hebben... wat is gezond voor mij om te doen en wat is ongezond ja. om te doen... zodat ze ook daarin kunnen kiezen. Maar borstkankeronderzoek, regulier borstkankeronderzoek... Ja. zou je niet aan meedoen? Ja, yes, daar zou ik wel aan meedoen. Maar het verschil is dat um, uh, uh, dit soort preventietesten en, en ook de preventie of de, de health, de gezondheidstesten die bijvoorbeeld de hoef, bij de, Engels hoef, woord, ja. bijna fout de ja. uh, health checks noemen ze ze, die bij de uh, drogisten koop zijn, um, dat daarvan die meeste testen blijkt dat de uh, resultaten daarvan onbetrouwbaar zijn. Ja, ja. En dat zelfs als je iets op het spoor komt, bijvoorbeeld u heeft eiwit in de urine, um, en zelfs als blijkt dat je dan ook nog een ziekte hebt, dat het lang niet altijd in jouw voordeel is om dan eerder uh, in te grijpen. Dus ook het hele idee van vroeg opsporen en dan iets doen, is lang niet bij alles bewezen dat je dan ook meer succes hebt met die behandeling. Nee. Andere aan tafel, Suzanne? Ja, ik, ik, ik zou wel eens willen weten ook hoeveel uh, mensen op basis van zo'n test dan ook in, inderdaad naar een huisarts bijvoorbeeld gaan. Want als dat uh, niet het geval is, dan denk ik nou lekker, eigenlijk heel handig. En, en zolang het niet... Um, Heel handig, want dan ben je gerustgesteld en dan, nee, dan hoef je niet meer verder. Nee, maar ik bedoel, als je, als je in elk. Geval, ja, die website in elk geval. Ik bedoel, als je denkt van er kan iets zijn of zo. Of, dan heb je in elk geval alvast een opstapje. Ja, een maar, extra, extra eh, voorportaal of zo. Ja, lijkt mij handig. En en ook, um, uh, maar ik, ik kan me voorstellen dat als er over op elke straathoek een advertentie van staat, dat je dan inderdaad het effect krijgt wat jij zegt. Dat mensen denken van, oh, god ik kan Misschien wel wat hebben en stress, grote stress. Nou ja, dan word je zelf ziek, natuurlijk. Ja. Um, ja, maar vinkers, wat, wat vind je? Misschien jij er is het wel een test die onderzoekt of je een begonnen bent. Ja, dat kan ja, ook. Je hoort het hè. Ja. Ik bedoel, er is, de Gezondheidsraad heeft ook aan allerlei van die zelftests geëvalueerd. En van de 21 die zij getest hebben, hebben zij er 17 echt afgeraden. Die volgens oh. in deze test ook alweer als mogelijkheid om dan verder te testen worden geopperd. Ik vind zelf het percentage van 30. 30% van de mensen uit de algemene populatie uh, die dan naar de huisarts moet om daar... Of daarvoor kiest, moet niet, maar dat doen ze zelf. Ja, maar ze zullen dat waarschijnlijk toch niet doen als de, als de preventietest zegt van... jongens, ga maar rustig slapen, want u nee. bent hartstikke gezond. Dus 30% van die mensen uh, die krijgt een, een, een oordeel... u heeft een verhoogd risico, gaat u maar naar de huisarts. Ik vind nee. dat veel. Nee. Toch even nog naar Herman Vinkers. Bij, bij u is ongeveer 10 jaar geleden hè, een vorm van leukemie geconstateerd. Had u dat eerder willen weten? Nee, het had, had niets niet uitgemaakt in, in mijn geval. Maar de, ik ken natuurlijk ook, ook mensen bij wie het handig was geweest... als ze eerder hadden en wat ze uh, man, mankeren. Ja. Hoe is het trouwens nu met u op dat uh, gebied? Ja, ik voel me heel erg goed. Het is goed, uh, goed te beheersen. Ik weet wel, toen ik het pas had... het eerste wat je doet, dat, dat, dat is het verleidelijke op internet. Onmiddellijk gaan googlen en kijken wat je hebt. En dan verzamel je van alles. En dan legde ik wel aan mijn lof voor... maar het was heel snel... ja. Bij elk verhaal was iets, ja, maar dit zit wel iets anders en dat zit iets anders. En op een gegeven moment denk ik, ja, ik zit gewoon mijn tijd te verdoen. <lacht> Laat maar gewoon de dokter, weet het nu. En uh, ik kom uh, gewoon keurig langs bij uh, voor de controles en uh, behandelingen. En dan hoor ik wel wat ik moet doen en dat doe ik dan braaf. En verder hou je dan wel heel veel tijd over. <lacht> ja, maar dat is een beetje uw lijn ook van, uh, zolang, je, zolang je het niet weet, heb je er ook geen last van. En als het nodig is, komt het vanzelf op je af. Ja, nou ja, het hele idee dat te veel gezondheidszorg is niet goed voor je gezondheid. Nee. En uh, ja, dat is denk ik ook omdat er altijd ook schadelijke en negatieve effecten zitten aan testen en vervolgonderzoeken en medisch ingrijpen dat je er voorzichtig mee moet zijn. En dat is het probleem bij al dit soort tests. Ja, Zou het verboden maar... moeten worden? Nou, ik denk niet dat het verboden zou moeten worden. Ik denk wel dat de gezondheidsraad heeft terecht geadviseerd dat dit soort dingen eigenlijk pas in het publieke domein moeten komen als er voldoende wetenschappelijk bewijs is dat het ook echt nut heeft. En maar dat ontbreekt het, bij dit soort het, uh... het blijft wel, dat natuurlijk, ja, ethisch gezien ook weer. Je herkent gewoon mensen die wel gestorven zijn omdat ze er te laat achter iets kwamen. Een heel sterk voorbeeld is van mijn vader, die is overleden aan een blinde Daar uh, had denk ik, zo'n test niks uh, uitgemaakt, maar uh, daar denk je ja hadden we dat maar eerder geweten. Nee, maar dat is precies waar het om gaat. Had die test iets uitgemaakt? Nee, en de vraag niet. bij deze, nee, deze want, test uh, is uh, dus uh, inderdaad dat het vaak blijkt dat het niks uh, uitmaakt. Nou, bij mijn vader was het denk ik zelfs een, een, een, een, de schuld van de test... omdat men bepaalde uh, uh, oefeningetjes deed. Yeah. En als je de blinde darm hebt, dan reageer je zus en zoon. En dat deed hij mm, niet. Okay. Maar hij had het ja. wel. We moeten gauw naar de dichter bij de dag, want de, de tijd is bijna op. En we gaan kijken wat Sjeerd Branja voor gedicht heeft geschreven bij Deze Dag. Daar komt hij. Dat heet Stel. Je buurvrouw kijkt net iets te lang naar je man en je man kijkt terug. Of je buurvrouw heeft net iets mooiere kleren en haar zoons zijn slimmer. Of je buurvrouw is getrouwd met de man die jij wilde maar niet kreeg. Hoe hard je ook werkte, je droeg zijn kniphoog jaren met je mee. Stel, je hoort dat ze iets heeft gezegd over je geloof. Het uitzicht waar je van genoot wordt troebel. En het geheim dat je met je meedraagt, maakt je net niet log genoeg om je sluier om te doen, de deur te openen en de straat op te gaan. Je vergeet haar kinderen, je loopt naar de moskee. Dankjewel, Tjit, uh, Braunjaar. We zetten jouw gedichten uh, later vandaag op onze website. Dit is de dag. .nu. Het is bijna drie uur tijd voor het nieuws. We bedanken Susanne Koster, Herman Vinkes en Guilaine van Tiel voor hun komst naar de studio. Tot zo na het nieuws van drie uur.